...maakt om een hoedje het grootste kabaal... ...wie draagt als een school in haar roken... ...wie zwemt globaal zomaar over het kanaal... ...wie bokst vaderglas van de sokken... ...wie spiegelt zich trots nog in iedere ruit... ...wie krijgt je desmiddags de dancing niet uit... ...wie vergeet in de hut spot de ui en de peen... ...dat doet er je moeder... Je moeder.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 Gattige vrouwtjes roeien uit, al het kwaad. Wij gunnen je als man alle rechten. Maar wees overtuigd dat het zo toch niet gaat. Daar zullen wij mannen voor vechten. O keer weer terug bij de wieg van je kind. Ik zweer dat je daar waar geluk slechts bij vindt. Dan zingt Holland zonder jeugd als voorheen. That's hold the part. Is your mother